Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland en Amerika zijn het oneens over een datum voor een staakt het vuren in Syrië. Het Kremlin wil per 1 maart een bestand. De VS eist dat de strijdende partijen de wapens onmiddellijk neerleggen. De situatie in Syrië wordt morgen besproken op de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in München. Sinds het begin van de strijd in Syrië vijf jaar geleden zijn bijna een half miljoen Syriërs omgekomen. Dat schrijft The Guardian. Ongeveer 400.000 mensen zijn omgekomen door geweld en nog eens 70.000 door honger en een tekort aan goede medicijnen. In totaal raakten bijna 2 miljoen mensen gewond bij de strijd in Syrië. De overheid gaat patiënten met problemen door het tekort aan schildkliermedicijnen niet schadeloos stellen. Volgens minister Schippers is dan het hek van de dam... Ze vindt dat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn. De fabrikant van schildkliermedicijn Tirax heeft een leveringsprobleem... en daarom moeten honderden patiënten van medicijn wisselen. Veel van hen zijn bang dat ze last krijgen van bijwerkingen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een rechtszaak tegen de stad Ferguson. Het wil er op die manier voor zorgen dat het politiekorps snel hervormt. Uit onderzoek blijkt dat, het grotendeels, dat de grotendeels blanke politiemacht... zwarte inwoners vaker benadeelt... Aanleiding voor het onderzoek is een incident in 2014 toen een blanke politieman een ongewapende zwarte tiener doodschoot. Directeur Jan Slachter van Omroep Max kan niet lachen om de grap die premier Rutte gisteravond over hem maakte tijdens het correspondence dinner. Rutte refereerde aan de relatie van de 61-jarige Slachter met de 30-jarige dochter van Jan Marijnissen. Slachter vindt het ongepast dat zijn privézaken openbaar werden belicht. Het weer, de zon schijnt geregeld met in het noorden een enkele regen- of hagelbui. Het is 6 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen schijnt opnieuw de zon van tijd tot tijd met langs de noordkust kans op een bui. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANUB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de Afrit Arkel en Knopendijl 4 kilometer. Dat is vanwege bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was hem. Ja, dan gaan we nu uh, het, de, de, de echte, de echte begintune doen. Hè? Want we liepen niet een uh, one step beyond, maar uh, we liepen een uh, <laughs> eentje vooral. <laughs> ja, even uh, iedereen uh, van harte welkom bij het uh, programma van Lunch. Mijn naam is Kooi uh, Draaier. Dan ja, gooi nou... het muziekje maar even erin. Want dan gaan we. Oh, ja, die uh, dat begin ja, dat beginmuziekje van Sans als... Lunch. En daar gaan we dan lekker doorheen praten. Sport Ik ken dat helemaal niet. He. Nee, dus. nee, jammer. Maar goed, <laughs> kijk. Is dit hem? Dit is de begin tune van Zandvoort Lust. Ja, maar had ik klaargezet. Ja, maar hij is doorgelopen. Ja. <laughs> hij is gewoon doorgelopen. Tja. Dames en heren, nou, nou, nu, nu zijn we echt begonnen. Hè? Het welbekende, de welbekende begintune van Zandvoort lunch. En vandaag op de donderdag, en zoals u weet, is het voor Ruud nog wat moeilijk om hier naartoe te komen door allerlei omstandigheden. Maar gelukkig hebben we collega hier bereid gevonden om de techniek vandaag te doen voor Zandvoort Lunch. Maar het is allemaal even nieuw, nieuw, nieuw. Want je hebt al een hele tijd niet meer gedraaid, hè, hoorde ik. Nou, dat is nog nooit hier geweest. Hier nog nooit? Nee. Nou, En dan is het toch wel even schifferend nee, koek, hè? Het ziet er wel een beetje hetzelfde uit. Ja. Maar het is toch dit even anders? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus uh, bereidt u zich voor. Er zullen misschien hier en daar wat dingetjes anders lopen. En uh, even, uh, even Hannes, uh, weet ik het. We gaan het merken. Maar in ieder geval zijn we er en daar gaat het om. Dank je wel, dat je hebt willen komen. Hartstikke lief. Nou, graag gedaan. <laughs> Ik moest toch weer een keer de eerste keer zijn hier. Dat is altijd, hè? Ja, ja, nou, kijk eens aan. Dan is het ijs gebroken. En hopelijk zien we je dan wat vaker hier. Ja, ja gezellig. <laughs> <laughs> Ja, en wat gaan we allemaal doen vandaag? U weet het hè, Ruud, die kondigt het altijd zo heerlijk aan. Hè? De daverende donderdag is begonnen. Ik probeer het net zo enthousiast te doen als hij, maar dat wordt natuurlijk heel lastig. En uh, we beginnen dus van 12 tot 2 met Sandvoort Lunch, met daarin om half 1 en half 2 het regionale nieuws. En we gaan ook nog kijken of we om kwart over 1 een mooie vrijwilligersvacature voor u kunnen binnenhalen vanuit het pluspunt. En uh, natuurlijk de liedjes van de sidekick. Ik denk dat ik wel wat aardigs heb uitgezocht voor vandaag. Ik hoop dat u er nieuwsgierig naar bent. Ja, goed, ik, dat, uh, ik wel ja. Ja, jij wel hè? Ik, ja. Och, jongen. Ik hoop niet dat het op Spotify staat. Ja, dat is wel even Hannes hoor, dat Spotify. Daar moet je echt even mee oefenen. Maar goed... Uh, ja, dat is dus van 12 tot 2 de invulling van die donderdag. En dan van 2 tot 4 komt collega Bart van der Meer met Matchbox. Dan van 4 tot 6 collega Hans Wassenaar met de Zandvoort Boulevard. En van 6 tot 8 Zandvoort uh, Jong met Thomas de Jong. En van 8 tot 10 natuurlijk dat prachtige programma Alternative. Ik weet niet of ze vanavond leveren muziek hebben... Dat heb ik nog niet meegekregen. Maar meestal is dat wel zo. En zijn het ook uh, artiesten... Ze, ze kijken altijd naar artiesten die net gestart zijn... of, of al een poosje bezig. Maar, dat doen ze heel maar goed. Maar ik vind dat uh, Jaap en Marcus daar een hele goede neus voor hebben. Want vaak groeien die artiesten die hier gestaan hebben in het begin... uit tot echte grote mensen, hoor. Ja, het mooie is dan... dat. Ze kunnen dan weer terugkomen. Dat ja, willen ze ook graag doen. Tuurlijk. Als ze bekend zijn. Nou precies. ja, ja Want dat vergeten ze niet. Hè, nee. wie, uh, wie ze in eer heeft gelaten in het begin. Maar goed. Genoeg oude neelt. Denk ik. Toch Cor? Heb je al wat klaargezet voor? Uh... Ik. Uh... <lacht> of even... Je had een heleboel muziek ik, meegenomen. Ik heleboel zei je een heleboel muziek. <lacht> en ik durf Spotify bijna niet uh, weg te drukken. <lacht> <lacht> dat gaan we nu wel even doen. Ja. Maar dan moet je wel dit liedje straks eerst even uitzetten, hè? Als we met ja, de volgende doorgaan. Ja, alles gaat als ze door elkaar, hè? Dat ja, is niet, nee, dat is uh... geen gehoor, joh. Dat is net alsof je op de kermis loopt. Ah, hij loopt wel zelf door. Kijk, we gaan zoeken, zoeken. Ik kan meekijken. Nou, Ruud, ik hoop uh, dat we je tevreden kunnen maken. Ik hoop trouwens ook dat je luistert. En uh, we zijn nu op zoek naar een leuk liedje. Cor is nog druk aan het zoeken, zie ik. Daar komt wat aan. Daar komt wat aan. Welke gaat het worden? Ja, jaren 80 heb ik. Oh, nou leuk toch? Lijkt me een goed begin. Of tenminste, begin. het wordt de derde al, hè? <laughs> nou, zullen we deze steeds doen? Is goed. Weet je wat het is? Dat Spotify, dat doet niet wat ik wil. Nee, die heeft een eigen wil. Het is echt verschrikkelijk. Ja, nee, maar je moet even nee. weten hoe je dat aan moet geven bij Spotify. Ik ken het ook helemaal niet. Nee. Nooit mee gewerkt. Nee, dat is het best lastig, hoor. Oh, ik heb er... cassettebandjes en platen. <laughs> ja. Je bent al heel lang niet geweest. <laughs> ja, nou ja, er staan hier weer platenspelers. Hè, dus. Ja, heerlijk, hè? Nou ja, je kan je uitleven. Woensdagmiddag hebben de vaniljaren. Ja. Heb... En normaal doet Ruud dat. Dus als je geroepen voelt om ook een keer te doen. Dat is leuk. Ja, ik heb pas al mijn uh, platen laten digitaliseren. En heb je de platen weggedaan? Ja. Nee toch? Ja. Echt waar? Ja. Oh, wat zonde. Dat was de deal. Oké, okay, oké. Okay, nou, jammer. We gaan even luisteren. You are beautiful. We're gonna go speciale versie van Frankie Rodriguez. You are beautiful van Chick. En Dolly is ondertussen wat dingen aan het nazoeken. Het is allemaal even wennen van mij hier, maar het is natuurlijk hartstikke leuk, hè, dit? We gaan eens even kijken wat we straks allemaal nog uh, kunnen draaien voor u. Gisteren zat ik even op Facebook en dan kreeg ik een berichtje van Dolly. En Dolly die zei, help, ik heb iemand nodig, want ik ben helemaal alleen. En alleen is maar alleen. Dus ik dacht, nou, dan kom ik even. Dus ja, hier ben ik dan. Lenk Paneel ziet er bijna hetzelfde uit, maar iets anders. Knoppen net even iets anders. Alles werkt, maar toch even Anders. Dus ja, we maken wat foutjes hier. Maar ja, dat hoort erbij. En als u denkt, dit is een uh, trailer van Michael Jackson. Het is hem niet. Het is een ander nummer. De speciale uitvoering van the Local Boy, thriller... met Owner uh, of a Lonely Heart. Een volledige remix door een stel Italiaanse jongens... ooit in elkaar gezet met toestemming van Michael Jackson. I'm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 And all that I can see is is en dat was de fool's garden met lemon tree Ondertussen wachten we nog even op Dolly, die is iets driftig aan het uitzoeken... maar dat lukt niet helemaal, geloof ik. We draaien even een paar nummers. Wat zeg je? Ze is bijna klaar. Ze komt er zo aan. Ondertussen dus even luisteren naar I Was Wheels Batman van Whistling Jack Smith. Een beetje instinkertje. Je denkt dat die is afgelopen. even door. Ik wonder dat you you like a, puppet on a Het nieuws bij Zeerhem Zandvoort met Dolly Tempierik. Kijk eens hoe snel die gewend is, die koor. Het gaat allemaal goed hè. Ja, mijn eigen spullen meegenomen. Ja, dan werkt het altijd hè. Dat is vertrouwd. <laughs> goed, inderdaad, lieve luisteraars. Hier volgt een klein overzicht van het Regio van 11 februari 2016. Ik begin even met een mededeling voor die mensen die denken: van... Oh, lekker weer, ik ga winkelen. Nou, dat kan natuurlijk, maar alleen houdt u de rekening mee dat uh, in, het, in het winkelgebied bij de Paul Krugerkade is de hele straat afgesloten in verband met een, uh, de ontmanteling van een hennepkwekerij in die straat. Alweer? Dus, ja, het was laatst ook al, hè? Ja. ja, het is een berucht gebied natuurlijk met al die uh, lokalen en dingen daar. Het ja, levert geld die, op, hè? Ja, goed geld ook en ja. het is gezond, laten we wel wezen. Ja. Tenminste gezond als je het als medicijn gebruikt. De olie. De olie. Ja, de olie is gezond. Dat is een hele goede... Ja, want je... de rest is natuurlijk... Moet je heel wat en willen kweken, wil je daar een dutje olie uit hebben. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat red je niet met vijf plantjes pp, denk ik. Nee. nee. Goed, uh, we hebben natuurlijk in Haarlem een boel beroering op het moment. Omdat uh, Bert Schneiders, de burgemeester, in september stopt. Nou ja, iedereen is natuurlijk op zoek naar een nieuwe burgemeester. En uh, wat gaat er nou misschien gebeuren? Ja, misschien is Fred Teven geïnteresseerd in die vrijgekomen post. Maar uh, ja, heel veel halen maar zien dat dus niet zitten... dat Fred Teven burgemeester gaat worden. En er is dus een internetpetitie gestart. En rond drie uur gistermiddag waren daar al meer, honderd, meer dan 500 ondertekeningen op ingegaan. En... Uh, die petitie werd dus opgezet naar aanleiding van een bericht uit het Haarlems Dagblad van woensdag... waarin het Tweede Kamerlid zei een sollicitatie te overwegen. Ja, de oud-staatssecretaris van Justitie die groeide op in Haarlem... en zou het burgemeesterschap van de Noord-Hollandse hoofdstad als laatste kunstje wel zien zitten. Afgelopen week maakte wethouder Lisbeth Galik bekend... dat het team van gemeenteambtenaren de Energy Battle heeft gewonnen... De gemeente Zandvoort deed voor het eerst met drie teams mee met de landelijke energie, energy battle van het Klimaatverbond. De teams bestonden uit een team van inwoners, één van leerlingen en leerkrachten van de Mariaschool en een team van ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Nou jongens van de gemeente Zandvoort, gefeliciteerd! Ik heb nog een tip. Heb jij nog een tip? Ja, ja. de raadzaal hè. Daar is het aan de achterkant op die publieke tribune... is het altijd zo bloedverziekend heet. Oh, heet. Terwijl de raadsleden zelf hebben altijd koude benen. Hé, hey, dat moet anders verdeeld worden dus. Ja. ja. Dus dan kan die kachel daar wat lager. Ja, dan kan die aan de andere kant wat ja. hoger. Nog meer besparing. Goed, kijk eens aan. Waarvan akte? <laughs> maar nu een heel belangrijk bericht. Even zonder gekheid, echt waar. De kustgemeenten Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort... Luister, ze hebben steun uit onverwachte hoek gekregen... in hun verzet tegen de bouw van windmolens op zichtafstand van de kust. En nou, nou, nou gaat je mond openvallen van verbazing. Eneco en Natuur en Milieu hebben door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft... een studie laten uitvoeren naar alternatieven... voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. En een groot windpark op zee uit het zicht van de badplaatsen... dus bij Amuide Verre dat lijkt daardoor ineens veel reëler geworden. En de kustgemeenten gingen vorige week nog, die vingen vorige week nog bot... bij minister Hein Kamp van Economische Zaken. En uh, nu, nu ligt dat dus waarschijnlijk heel anders. Uh, want want dat, dat aangewezen gebied hè, voor windmolens van Ermuidenver... dat ligt dus ver op zee, onzichtbaar vanaf land. En de gemeenten zien daar natuurlijk heel veel voordelen in. Er staat veel wind, het park is drie keer zo groot... als de velden voor de Hollandse kust zouden zijn. En er is geen weerstand tegen. Nou, Kamp wees in het onderhoud evenwel op de hoge meerkosten van 1,2 miljard euro. Nou, En Eneco en Natuur en Milieu komen op basis van het rapport... tot de conclusie dat de harde energieafspraken... van 14 duurzame energie in 2020... dat kan worden behaald met een pakket van wind op zee, zonne-energie en biowarmte. En niet alleen 600 miljoen euro goedkoper... maar het levert ook nog eens 6.000 banen op. Wat natuurlijk heel gunstig is, want anders zou het hier weer banen kosten. En nu hebben we weer meer werk. Nou, voor het plan is wel een groot windpark nodig op korte termijn. Nou, en die ruimte voor zo'n groot windpark... ligt volgens Eneco zelf ook ver op zee. En daarmee worden ook uitvoerige procedures van de gemeente voorkomen... En uh, Barrenhoorn ziet volop kansen voor hermuidenver. En door de besparing van 600 miljoen, miljoen euro... ziet hij de meerkosten van hermuidenver opeens veranderen. En zeker als uh, niet uit wordt gegaan van die 1,2 miljard van Kamp... maar de door ECN berekende meerkosten van 700 miljoen euro. Nou, hè, wat een verhaal. Maar wel gunstig, hè? Ja, maar wat ik dan nooit begrepen heb, is dat... Uh... In Duitsland, ik heb dus ook ja. meegeholpen aan het aanleggen van twee windmolenparken in ja. Duitsland. Daar hebben ze die stopcontacten op zee. Dat zijn die grote transformatorstations. Daar ja. pakken dan verschillende windmolenparken op aan. Ja. En dan gaat er één kabel. Dus niet voor iedere park een aparte kabel, maar nee. één dikke kabel gaat er naar, naar land toe. Ja. En, en dat wordt dan geregeld door een Nederlands bedrijf. Tenet, Tenet ja. doet dat. Okay. En Tenet doet dat hier helemaal niet. Nou, dat is toch dus, raar? Dat is net zo goed als met de, met de roomboter. Hè? Die heel goedkoop uh, toen naar uh, Rusland ging en ja, wij uh, hadden niks. We dan een ja. je kerstboter. Ja, ja precies. Ik, kan je dat nog herinneren? Ja, een kwartje per pakje ja, ja. ja, dat zijn gekke dingen. Maar goed, het zal allemaal wel goed komen. Joh. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, nog een klein dingetje hier in Zandvoort. Want uh, de vraag wordt of BNW groen licht gaan krijgen... voor het versneld onderdak bieden aan 40 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Nou, heel veel ligt dan aan de fractievoorzitter Echt Poster van het OPZ, oudere partij Zandvoort... die al eerder heeft aangegeven tegen de plannen te zijn. En in de commissievergadering van afgelopen dinsdag... hield Poster zich nog op de vlakte. Nou, omwonenden hebben hun bezwaren geuit... tegen de huisvesting in het voormalige spaliergebouw. Uh, want, want ze zijn bang voor uh, waardevermindering van de omliggende woningen... en verwachte overlast en onveilige situaties... Nou, afspraak was in, oorspronkelijk dat de vluchtelingen door het jaar 2016 heen aan huisvesting zouden worden geholpen. Dat zouden zich ook een beetje verspreiden. En die concentratie vinden de mensen niet erg prettig. Nou, de VVD is verklaard tegenstander en ook het GBZ, PVDA en SZ zijn kritisch tot zeer kritisch. Alleen CDA en D66 pleiten voor de versnelde opvang... Nou, en of er nou wel of geen opvang gaat komen in het spalier wordt 23 februari in de raadsvergadering besloten. Nou, dan heb ik heel leuk nieuws in Zandvoort. iedereen de vlaggen uit. Er is goed nieuws voor het Gertenbachcollege in Zandvoort. In de raadscommissie van dinsdagavond... tekende zich een ruime meerderheid af... die BMW steunt in het voorstel... om daarvoor de benodigde 1,3 miljoen euro neer te leggen. Ja, waarom was dat nou nodig? Die school moet echt opgeknapt worden. Want het mijn, rammelt aan alle kanten. Is mijn oude school letterlijk ja, oude school. Ja, ja, het is inderdaad. Ik, ja. was, ik was er bij die raadsvergadering. Ik heb ja. het allemaal aangehoord. En uh, ja, als je daar die school binnenloopt... en je... Je ziet wat oude foto's uit de jaren zestig. Ja. Het ziet er nog precies hetzelfde uit. Precies hetzelfde. En ook natuurlijk, het is niet zuinig meer. De, de, nee, de ramingen geen... zijn... Uh, Allemaal niet was. Nee, precies. En, en uh, het verwarmingssysteem werkt niet meer zoals het zou moeten. En alles is verouderd. Dus het is inderdaad echt aan vernieuwing toe. En ik vind het ook een heel goed teken. Ik vind het gewoon goed dat die blijft. Want anders hebben we helemaal geen middelbare school meer in Zandvoort. Plus, nee. ze zijn heel populair. Hè? Want er komen steeds meer leerlingen uit omliggende gemeenten naar deze school toe. Want ik geloof dat ze dit jaar voor het eerst ook meerdere eerste klassen hadden. Want voor In lopen... tijd waren dat er drie. Ja, ik geloof dat ze nu weer teruggaan daar naartoe. Want ze hebben nu wel, alle klassen uh, zijn dubbel. Maar ik geloof dat, uh, als ik het goed begrepen heb... Uh, nu de eerste klas zeker die gaat komen. Er komen geloof ik vier nieuwe klassen. Ja, dat is een goede zaak. Dat is een die hele school... goede zaak. Kijk, we hadden natuurlijk vroeger twee middelbare scholen. De christelijke MAVO, die oudste Kiewitschool. Ja, Kiewitschool, of ja. de Sofia. Die is ook al weg. Ja, ja. En uh, er was toen nog een tijdje sprake van dat uh, Erkenbach naar die locatie zou gaan verhuizen. Ja. Nou, er was nogal wat weerstand. Ja. ja. ja. ja. Ook een oud gebouw. Ja. ja. Die school is wel toen voor anderhalf miljoen uh, verbouwd. Ja. En twee jaar later kwam er een woonwijk. En dat is ja. nou precies het uh, verhaal. Er ja, ja, moet ja. wel een bepaalde zekerheid zijn ja, van de overkoepelende ik. organisatie. Dat die school ja. blijft bestaan. Ja. Ja. Dat het niet verpast gaat worden. Nee, natuurlijk. Maar ik denk wel dat die blijft bestaan. Hij, is, hij moet gewoon blijven bestaan. Wat is We dat nou? Want mensen kunnen ook gewoon in de onderbouw op HAVO-niveau uh, meedraaien. Zodat ze daarna dan de overstap naar HAVO kunnen maken. Dat die kindertjes niet meteen met die bulten van rugzakken op een fiets helemaal naar haarlem moeten met hun 12, 13 jaar. Goeie zaak. En het schoolbestuur, wou ik nog even zeggen. draagt zelf vijf ton bij. Nou, ik uh, wou het hier even bij laten, Cor. En dan uh, overgaan uh, naar het weer. Als jij het, uh, kun je het weer vinden? Met, Overgaan naar weer het vinden? weer. We gaan over naar Vandaag het weer. Vandaag geen weer, morgen weer. Wat was het, uh, het weer met Dolly? Het ja, weer die. Met Dolly, even kijken, hoor. Hoe gaan we dat netjes doen? Ja. Ja. Oh, dit is. Het oh, is dus niet die met Dolly, maar dat geeft niet. Mag ook. Oh, je wel. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Stomme Stom, Ik herken mijn eigen jingle niet, zeg. <laughs> maar goed, we gaan eens kijken hoe het weer was en hoe het weer gaat worden. Gisteravond en de afgelopen nacht viel er, in, viel er een enkele bui... en dat is ook vandaag nog af en toe het geval. Geregeld schijnt ook de zon en er waait een matige... en aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 graden... Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en bij een naar zuid draaiende en afnemende wind koelt het flink af. Landinwaarts koelt het af naar Waarden rond het vriespunt en vlak aan zee is het 2 tot 3 graden boven 0, hebben wij weer massel zeg. Morgen zijn de perioden met zon en is het droog en pas later op de dag neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait overwegend matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 6. Nou, dat was het weer volgens Rico Schreuder. Ja. Mag je nou dat uh, jingeltje van uh, Ruud doen? van uh, Het liedje van de sidekick? Heb je hem al klaarstaan? Het liedje van de nee, sidekick. Nee, nee, natuurlijk niet. <laughs> Zullen we dat dan na het volgende liedje gewoon doen? Ja, ik had een heel leuk nummer uitgezocht. Nou, ja, dan zet je die op. En dan gaan we eens kijken of we het voor elkaar krijgen om daarna het liedje van de sidekick te doen. Ja, nou kun je ook even doorpraten. De jingle is bijna afgelopen. <laughs> Want ja, het weer. Ja. Ik ben uh, pas nog in Afrika geweest. Hij wel. Jij komt ook overal, hè? 34 graden was het. Oh. Met een uh, luchtvochtigheid van 100%. Ach, gadverdamme. Oh, dat dus is je doet één stap buiten en je zweet. En het ja. uh, zit ja. gewoon overal. Ja, verschrikkelijk. En, en, ja. Ik dat zou was... vluchten naar Nederland. Ja, dat ben ik ook gedaan uiteindelijk ja. weer. <laughs> dat is gewoon niet, uh, niet heel fijn. Nee, dat snap ik. Ja. Dus als je dan uh, kijkt naar het uh, weer hier. Vraag, ja, dat vind ik dan weer een beetje koud. Hè? Dat moet ook een, ah, een beetje te zien. Lekker fris. Een beetje tussen die 34 en 2. Ja, zo rond de 22 graden dat vind ik altijd lekker. Ja, dat ja. ja, is altijd lekker. Ja, als de aarde nou opwarmt, dan krijgen we dat. Nou, ik denk dat de klimaten een beetje aan het veranderen zijn weer. Ah, dat komt, dat heeft te maken met de zon. Op. De zon heeft een, uh, een cyclus van 350 jaar. Ja. Staat in een boek. Oké, okay, heb je gelezen ja. het boek dus? Ja. Dat, dat, dat merk ik, ja. Na, Nigel Calder, De grillige zon. Oké. Okay. Heel interessant. Ja. Nou, deze er klaarstaan. Lunch met Trojan horse. Ah, heel lang niet gehoord. Leuk. Zat er een clipje van de, de dames... Een geweldig clipje... Uh, Manfred Mann met uh, Ha Ha Zet de Clown. Deer, Misses Appleby, I it uh, David Garrick. I've got to get something off my chest, Mrs. Appleby. You got the wrong idea about me.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 This is a food bee.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 Ja, dan gaat weer wat fouten hier. Oh. Het is niet te uh, gelogen, uh, lopen, hè. Uh, de en dik voor elkaar, show. het <laughs> large shit, ja. van de en Nou, iets later dan u van ons gewend bent. Hè? Normaal komt hij natuurlijk na het, uh, ja, het echt, uh, nieuws en het weer. Maar dat geeft niet. Wat in een vat zit versuurt niet. Ik had juist zo'n prachtig nummer had ik gevraagd. Dus ik moet en ik zal en ik moet en ik zal hem horen. <lacht> komt hij ja, Maar de volgende keer, dan ja? kom jij gewoon netjes met een lijstje ja? waar alles op staat. Ja, doei. En dan kan ik alles voorbereiden. Ja, en dan en kan dan ik, ik het ook zelf wel doen als die lijst al helemaal klaar staat. <lacht> het is echt. Uh, ja, dat is hij toch? Ongelooflijk. Ja, komt hij aan? Team from Chef van Isaac Hayes. Heerlijk jongens, lekker luisteren.